7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Grieken krijgen nog geen geld. NMA kritisch over vergelijkingssites. En Jan Ulrich geeft contacten met dopingarts toe.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 Allereerst moet het Griekse parlement volgens hem nog zijn steun uitspreken voor het bezuinigingspakket van de regering. En ook moeten de Grieken snel duidelijk maken hoe ze dit jaar nog eens 325 miljoen euro gaan bezuinigen. De Griekse regeringspartijen presenteerden hun bezuinigingspakket gistermiddag. Het voorziet onder meer in de verlaging van het minimumloon met 22 procent en het ontslag voor 15.000 ambtenaren.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 Eerder liet premier Netanyahu al weten dat Abbas moet kiezen tussen vrede met Hamas of vrede met Israël. De Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA, is kritisch over de kwaliteit van vergelijkingssites voor sparen en reisverzekeringen. De NMA onderzocht bijna 40 verschillende sites. Volgens de NMA klopte in 60 procent van de gevallen een groot deel van de spaarrentes of verzekeringspremies niet. En ook toont een groot deel van de vergelijkers te weinig producten of valt niet te achterhalen wie er achter de site zit of hoe er geld verdiend wordt. De NMA pleit nu voor een gedragscode voor vergelijkingssites. Zolang die er nog niet is, raadt de baan aan om meerdere sites te raadplegen... en informatie te vergelijken met die op de site van de verzekeraar zelf. Een onbekende automobilist heeft gistermiddag in Brabant... meerdere meisjes geprobeerd te ontvoeren. Het lukte hem om een vijfjarig meisje uit Bos in de auto te trekken. Het meisje was een uur lang weg... en werd daarna op dezelfde plek in Bos weer vrijgelaten door haar ontvoerder. De politie kan nog niet zeggen of haar iets mankeert. Eerder op de dag probeerde de dader een meisje van twaalf in Oud-Gastel... in zijn auto te trekken. Ze weigerde met hem mee te gaan...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 Bij een ongeluk op de A58 in Zeeland zijn gisteravond verschillende mensen gewond geraakt. Er waren zes auto's bij betrokken. Volgens Omroep Zeeland werden de slachtoffers ter plekke behandeld door de hulpdiensten. Het ongeluk gebeurde door nog onbekende oorzaak tussen Goes en Henkensand. De A58 was na het ongeval urenlang afgesloten voor sporenonderzoek. Even na middernacht werd de weg weer vrijgegeven. Waterleidingbedrijf Vitens heeft per ongeluk 12.000 spookfacturen verstuurd. Volgens Dagblad de Gelderlander zijn de facturen gisteren bij 200 huishoudens terechtgekomen. Per huishouden zijn dat er gemiddeld 60. Volgens Vitens zijn de problemen veroorzaakt door fouten in nieuwe software. Op de facturen staan de namen die bij het adres horen, maar op elke factuur staat een ander rekeningnummer. En door die fout kunnen mensen vertrouwelijke gegevens van anderen zien. Vitens wil de foute facturen nu bij de mensen gaan ophalen. Oudwielrenner Jan Ulrich geeft toe dat hij in het verleden contact heeft gehad... met de omstreden Spaanse sportarts Fuentes. Die bekentenis kwam kort nadat het internationaal sporttribunaal CAS... de Duitser een schorsing had opgelegd van twee jaar. En ook raakte hij onder meer de derde plaats in de Tour de France van 2005 kwijt. Ulrich biedt op zijn website zijn verontschuldigingen aan... en zegt dat het een grote fout was om met Fuentes in zee te gaan.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 Ook het zuiden van Europa heeft nog steeds last van winterweer. In Italië zijn nog steeds hele dorpen ingesneeuwd. De kou heeft daar tot nu toe 43 levens geëist. Dan het weer nog, helder en koud, met op veel plaatsen matige vorst. Verder veel zon, op de wadden soms wat bewolking. En het wordt min 3 graden. Maar een matige oostenwind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Morgen opnieuw vrij zonnig en koud winterweer. Zondag volgt vanuit het noorden een dooi aanval. En in de nieuwe week is de kans op kwakkelweer groot. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, het personeel van Netcar legt vandaag het werk neer. Mark Robin Visser is vanochtend in Borne. Premier Rutte wil niets zeggen over dat meldpunt van de PVV voor de overlast van Oost-Europese werknemers. Griekenland heeft wel een bezuinigingsplan opgesteld, maar de andere Eurolanden moeten het eerst nog maar eens zien. We niet alle elementen op de table om beslissingen te De Grieken hebben ons nog niet overtuigd, zei de voorzitter van de Eurogroep Jean-Claude Juncker vannacht. Na afloop van het overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden. De Grieken krijgen voorlopig nog geen nieuw reddingspakket. En bovendien moeten ze nog 325 miljoen euro extra bezuinigen. Ook de Nederlandse minister van Financiën, ja, Kees de Jager, is niet tevreden. En onze correspondent tijdens zijn sprak hem vannacht. We zijn er nog niet. Zegt u op welke punten blijft dit bezuinigingsplan nou nog in gebreken? Nou, er moeten nog een aantal leemtes sowieso worden ingevuld. Belangrijk is natuurlijk ook de implementatie door Griekenland zelf. Ze zullen echt een totaal politiek commitment hebben, maar niet alleen dat. Ook daadwerkelijk al duidelijk een start van de wetgeving waar ze dat in moeten opnemen. Dan denk je bijvoorbeeld aan het verlagen van arbeidskosten. Zoals het uh, verlagen, fors verlagen van het wettelijk minimumloon. En ja, een aantal moeilijke maatregelen: het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Ook dat, ja, dat kost natuurlijk tijd, maar we willen dat heel erg graag zien, heel snel zien. En we willen dat zeker zien. Dus we moeten de komende dagen, de komende weken al forse stappen worden gezet. Maar weet u zeker dat de politici waar u nu zaken mee doet, dat, dat ook de politici. Die zijn die dat allemaal straks gaan uitvoeren. Er komen nog verkiezingen aan. Nee, dus daarom moet je ook de twee grootste minimaal... En, en eigenlijk nog meer. De twee grootste partijen die tegenover elkaar zijn. De twee grootste blokken. Die moeten in ieder geval allebei ervoor tekenen. En, en bijvoorbeeld nog meer partijen. Het is heel erg belangrijk dat er een breed politiek draagvlak is... voor deze moeilijke maatregelen in Griekenland. En dan nog moeten we nog zien of al die maatregelen wel voldoende zijn... voor Nederland om ja te kunnen zeggen. Zover zijn we nog lang niet. Hoeveel tijd rest de Grieken nog? Nou, in ieder geval uh, zijn ze nu weer een paar dagen gegund om al deze maatregelen te nemen. Tot ongeveer woensdag. Maar daarna dan moeten we kijken van is dat voldoende of niet? Zo so, ja, moeten ze weer uh, aan de bak. Maar ze hebben niet zo lang meer. Het is echt een kwestie van weken uh, in plaats van maanden. U blijft erop hameren dat we de Grieken strenger moeten controleren. Daaruit spreekt een enorm wantrouwen. Nou ja, een, een gezonde vorm van sepsis, zou je het ook kunnen noemen. En ik heb ook wel reden om uh, enigszins uh, te wantrouwen. Want de afgelopen twee jaar, zijn, nou, het eerste jaar hebben de Grieken veel gedaan. Maar het tweede jaar hebben ze op een aantal punten toch echt het gewoon laten ontsporen. En ja, daar ben ik echt uh, natuurlijk uh, heel boos over geweest. Heel duidelijk ook hebben we gezegd, daarom geven we het geld niet. Want we wachten nu al heel erg lang, al vele maanden... Uh, dat, om het geld te geven. Dus we hebben ze nu al heel erg lang geen geld gegeven. Terwijl dat wel gepland was. En dat komt omdat ze dus niet voldoen aan alle eisen, aan de voorwaarden. En we zetten nu heel stevig de druk erop, de duimschroeven aan. En voor Nederland is het heel duidelijk. Als ze niet voldoen aan alle eisen die wij hebben gesteld... dan komt er ook geen geld. Moet Griekenland dan maar gewoon uit de eurozone? Nou daar wil ik zeker niet op speculeren, uh, dat hoeft ook niet per se hetzelfde te zijn overigens, dat, is, dat zijn twee totaal verschillende dingen, maar laten we nou eerst gewoon die druk op Griekenland zelf maximaal opbouwen, dan uh, zijn zij aan bal, zij zijn uh, aan zet, als dat allemaal niet komt, ja dan kunnen wij ook ons deel van de afspraken niet nakomen. Dus, minister. De jager van financiën, de Griekse regering, krijgt dus een paar weken nog de tijd. En volgende week woensdag moeten al de eerste concrete extra stappen zijn gezet. Dan komen de ministers weer samen in Brussel. De website die de PVV heeft geopend voor klachten over Oost-Europeanen... zorgde gisteren voor een keiharde botsing tussen Partij van de Arbeid en PVV in de Tweede Kamer. De PVV reageerde woedend op de kritiek van de Partij van de Arbeid. Premier Rutte hield zich veilig op de vlakte. En Wilco Boom was bij dat debat aanwezig. Eén keer per jaar debatteert de Tweede Kamer over de staat van de Europese Unie. En dan zijn er gasten, want de Nederlandse Europarlementariërs mogen meedoen aan dat debat. Meestal verloopt het rimpeloos, maar gisteren stak PvdA-Europarlementariër Thijs Berman een lont in het kruidvat. Met betrekking tot die website van die club die zich de PVV noemt, het is geen partij te slotten. Die weer zijn wekkende website. Ik vind het een premier van een land. Een premier staat voor de essentiële waarden van dit land. Die hoort die te verdedigen en die hoort zich uit te spreken op het moment dat die waarden fundamenteel worden aangevallen. Met een oproep tot het deugd verheffen van lafheid met anonieme, uh, anonieme inzendingen. Met een oproep tot het wegzetten van bevolkingsgroepen. Heel duidelijk, discriminerend en niks anders dan dat. Het verbaast me, het schokt me zeker ook van een liberaal als deze premier. Berman daagde premier Mark Rutte dus uit afstand te nemen van de PVV-website. Maar niet de premier, maar PVV-kamerlid Louis Bontes reageerde alsof hij door een adder was gebeten. Wat hem betreft mogen Europarlementariërs nooit meer meedoen aan een Kamerdebat. Voorzitter, schandalige beledigingen. U bent, de heer Berman is hier te gast. Komt om informatie te geven. Staat hier een politieke mening te geven op nationaal niveau. Einds? En dat is nu de reden dat de Europarlementariër hier niet thuis hoort. Ik zal me er sterk van maken, de PVV zal er sterk van maken. Dat de lieden zoals de heer Berman, die zich niet weet te gedragen in een ander parlement... tot hij hier nog even hoed over de vloer zette. In een voormeel ja, is... debat. De woedende reactie van Bontes maakte Berman duidelijk naar meer. Er ging nog een blokje op het haardvuur. Mevrouw de voorzitter, het doet me enorm leed... dat ik zo beledigend ben geweest tegenover de PVV. Ik zou wensen dat de PVV evenveel beleefdheid zou kunnen tonen tegenover alle bevolkingsgroepen in dit land. Eerder al had D66-kamerlid Gerard Schouw geprobeerd... Rutte afstand te laten nemen van de PVV-site. Maar Rutte weigert dat. Hij gaat er niet over, vindt de premier. Die vreselijke haatcampagne die de PVV is gestart tegen Oost-Europeanen. Nou dat valt mij op, voorzitter, en dat is ook mijn vraag... waarom de minister eigenlijk niet als vanzelf op heeft gereageerd. Waarom is hij daarvan weggelopen?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 Premier Rutte had dus even geen mening over het omstreden meldpunt van zijn gedoogpartner. Welkom Boom in Den Haag. Het is twaalf minuten over zeven uur. luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En dan Mark Robin Visser, hij is bij Netcar in Born, daar waar een staking aan de gangen is. Er wordt in ieder geval opgeroepen tot staking. Maar Mark Robin, ja, als het straks het einde daar is, als er geen nieuwe geïnteresseerde wordt gevonden daar voor de autofabriek, houdt het dan helemaal op? Nou, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Ik vraag me af, wat je... het is een enorm complex hier uh, in Born. Uh, ik heb begrepen dat uh, de gullergever het voor 1 euro uh, over uh, mag nemen als hij hier uh, activiteiten gaat ontplooien. Maar de vraag is, wie wil dat? Wat kan je hier eigenlijk? Ik heb niet zoveel verstand van auto's, maar meneer uh, Han van der Bremer wel. In ieder geval van deze fabriek. Ja. Je bent een netcar mogen we zeggen. Ik ben nooit in deze fabriek begonnen. De laatste vier jaar het Automotive Campus in Helmond opgezet. Deze fabriek is geheel uh, compleet. Uh, volledig op de laatste stand van techniek uh, uitgerust. En wat vooral belangrijk is, dat de werkmanier, de wijze van werken door de mensen, dat dat optimaal is. De leeftijd is hoog en dat is natuurlijk een, een, een, een nadeel op dit moment. Ja, de gemiddelde leeftijd is 48 van de werknemers hier. Precies. Eh, maar u zegt de, de manier van werken, wat is dat dan? Dat is het proces. Hoe beheers je, hè, als je dus nu met 1500 man naar binnen gaat... hoe regel je dat iedereen op de juiste plek staat... en dat iedere auto die naar buiten komt 100% goed is. En dat is uniek, dat proces? Dat, dat, is, dat is top. Dan ben je bij de top. Dus als je foutloos produceert, dan, dan doe je het goed... Alleen je hebt een competitie te voeren tegen Centraal-Europa. Als ik eh, duizend kilometer verderop in, in Hongarije of, of Slowakije. Daar zit je voor een tientje per uur. En dat is het arbeidsloon bedoelt u? Arbeidsloon. Ja, ja. En arbeidsloon. En dat is hier veel hoger? En dat is hier hoger. En, en deze fabriek heeft een capaciteit van meer dan 200.000 eenheden. En je zult zeker boven de 100.000 uh, terecht moeten komen... om dat efficiënt uh, te runnen. En met 40.000 uh, eenheden is dat veel te weinig. Ja, er worden hier op dit moment 40.000 auto's gemaakt. En dat is maar een vijfde van de capaciteit. Moet je ja. nagaan wat een de capaciteit deze fabriek eigenlijk heeft. Maar... Mitsubishi ziet er geen, geen gat meer in hier. De, de, de ja. competitie is te groot. Uh, Mitsubishi is een is mondiale speler en kiest voor zijn investeringen daar waar het in de wereld iets kan doen. En dat betekent dat deze investering, dat ze de keuze hier niet genomen hebben. Wat kunnen we hier nou mee? Wat moeten we hier nou mee? Wat zou hier kunnen? Als we nou eens wild gaan dromen? Mijn droom komt in eerste instantie daarvoor om auto's te bouwen. Maar... Okay, we gaan auto's bouwen. De prioriteit 1 is kijken of je partijen kunt vinden die hier met je auto's willen bouwen. Is dat realistisch? In deze huidige crisis? Zouden er partijen te vinden zijn... China-India ontwikkelt zich heel snel. In China hebben we best veel zicht op vanuit Nederland. Ook deze fabriek heeft bezoeken gebracht aan China. Het probleem... Dus we moeten de boeren op eigenlijk ermee? Ja, we moeten de boeren op. Ja. En wie moet dat dan doen? Nou, de fabriek zelf. Hè? Dus het management is er volop mee bezig. Maar ik denk, dit is zo'n uh, ja, toch zwaar, uh, zwaar probleem, zware opdracht. Dat je dit, uh, in een, wat dan in het Helmonds-Eindhoven-gebied uh, de Triple Helix uh, heet. Dat is uh, onderwijs bedrijfsleven en overheid, samen, overheid samenwerken samenwerken en samen kijken hoe je een oplossing krijgt. En niet ja. één keer om de tafel, echt inspannen. Het is te hopen, ondertussen die actie van die werknemers zet NETCA ook nog eventjes stevig op de kaart. Ja, natuurlijk, dat steunt. Het is, het is zeker zo dat, nogmaals naar die leeftijd kijkend, dat je ook naar sociaal plan moet kijken. Ja. Maar u zegt, er staat hier een goede fabriek en er zijn zeker nog mogelijkheden als je met elkaar daarnaar gaat kijken en de schouders eronder zet. Han van den Bremer, hartelijk dank. Ja, dank u. Het is onrustig in Irak en de vrees bestaat dat het land afglijdt... richting een burgeroorlog. Onze verslaggever Lex Rundekamp is in Baghdad. De verkeersinformatie kunt er kort over zijn. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De die-hard schaatsers die proberen het toch, toch om hem te rijden, die stedentocht En de eerste zijn inmiddels onderweg. Karin Alberts is in Leeuwarden. Karin, waar precies? Nou, net ten zuiden van Leeuwarden, bij de Zwetten, daar begint de tocht. En dan is de eerste halte uh, Sneek, daar komen ze als eerste aan. En toen ik er vanochtend naartoe reed, toen dacht ik nog van: nou ja, ik ben benieuwd hoor, een mannetje of. Uh, nou, 20 in 11, al, want daar had ik mee afgesproken. Maar inmiddels is het hartstikke druk. Er zijn misschien wel 70, 80 auto's die hier geparkeerd staan op de weilanden. Maar zelfs toen ik vanochtend om uh, 6 uur hier aankwam, toen stonden er al uh, heel wat auto's geparkeerd. Luister maar. Een auto of 25 staat geparkeerd op een donkere industrieterrein aan het bevroren water. De rietpluimen steken omhoog. Goedemorgen Pieter Tolle. Ja, goedemorgen. Wat een hè? opkomst. Ja, wat een opkomst. Ja, En uh, ja, als ik bedenk dat alleen al uit, uit ons dorp, Broekenwaterland, uh, er wonen 2000 man. En ik weet al 20 man die uh, vanuit het dorp uh, deel gaan nemen. Die staan hier zo. En op een gegeven moment zat ik ook te denken, woensdagavond is het natuurlijk afgelast. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een poll op internet zetten. En even twitteren, jongens, we gaan hem uh, vrijdag doen. En zorgen dat er echt duizenden mensen hier, uh, hier staan. Wat had u een startbewijs voor de officiële? Uh, nee, nee, ik mocht niet starten. Dus uh, ja, je rijdt hem natuurlijk het liefst in de schaduw van het echte evenement. Dat het wel doorgaat. Dat nou, dat, uh... Anders was er gewoon gestart, maar dan zonder kaart. Als het ja, officieel nou, was nee, geweest. Nee, niet op de dag zelf. Dat uh, had ik niet zo netjes gevonden. Maar het is leuk om het nog te doen als morgen bijvoorbeeld echt de tocht gereden wordt. Hier, maar, maar nu... Uh, ja, Nu is het fantastisch om hem, uh, om hem te rijden. En je, kan het, ja, je kan het bijna zelf beslissen. Ja, en dit is een van de andere jongens uit, uh, uit Breukelen-Waterland. Goedemorgen. Met de mountainbike over het ijs. Uh, over het ijs de, met die de mountainbike? Volledige, uh, de volledige tour rijden op de mountainbike. Die ligt hier. En die Jeetje. Heeft speciale spijkertjes op de banden. En dan heeft ze wel mee getraind. U weet ook dat het werkt. Weet, ik weet dat het werkt, want uh, ik heb het al geoefend. Ja. En is dan de kans dat je door het ijszak nog iets groter met zo'n nou, bespijkerde? Het is nog wat groter. Dus uh, op zich maakt het niet zoveel uit, denk ik. Nee, Maar dat gaat goed. En, dus, en wie gaat er dan harder? De schaatsers of de fietsers? Ja, uh, dat weet ik niet. Ik, uh, ik kan uh, topsnelheid uh, ongeveer 40 km per uur. Dus, uh, maar ik weet niet hoe lang we dat volhouden en hoe die schaatsers gaan. Dus uh, we zullen het zien. Nou, ze zullen het zien, dat geldt voor al die mensen die hier starten vandaag. Gaan ze het halen of niet? Ik heb al uh, een aantal mensen gesproken die echt wedstrijdsport hebben beoefend. Dus die denken het nou toch wel echt uh, binnen een uh, beperkt aantal uren te gaan halen. Maar ook mensen die totaal ongetraind hier verschijnen en denken... ach, ik ga mee voor de gezelligheid en ik zie het wel. Wat vooral opvalt is dat er zo ontzettend veel mensen in groepen schaatsen. Ze hebben of via oproepjes op internet uh, met vrienden afgesproken... of een gelegenheidspoeltje gemaakt. Gemaakt. Nou eens even kijken, want hier staat de meneer gebogen over zijn rugzak. Goeiedag. Mag ik u voor de NOS wat vragen? Ja, natuurlijk. U bent nog met de laatste preparaties bezig. Ja. Schaatst u alleen of met een groep? Nee, met een groep. Die staan daar te wachten op mij. Ik ben okay. de laatste. Oh jee. <laughs> en heeft u al vaker geschaatst? Ja, ik schaats iedere week. Oké, okay. dus je bent getraind? Absoluut. Ja. We, gaan, uh, we gaan er helemaal aan voor. Maar 200 kilometer, het is ver. Ik bedoel, in de auto van de Utrecht naar Leeuwarden vond ik het al een rot end. En dat is in de auto. Ja. En dit is zelfs nog iets verder. Ik heb het nooit Eerder gedaan. Ik heb 80 kilometer gereden max. En, uh... Dus het moet op karakter. Het gaat op karakter, ja. Maar het gaat ja. lukken. En ze roepen me. Dus nou, uh... Ik zou zeggen ga maar, want uh, ik wil er niet ophouden. Veel succes, veel sterkte. De mensen die nu nog vertrekken hebben nog zo'n mijnwerkerslamp op uh, het hoofd. En dat is natuurlijk om de scheuren te kunnen zien en enigszins voor je uit te kunnen kijken. Maar de uh, zon komt langzaam op. Ik zie al wat, uh, ja, wat goud, wat, wat roze in de lucht. Dus ik denk dat bij een half uur, drie kwartier die lampen uit kunnen en de mensen in het licht verder kunnen gaan. En hoor ik daar nu een bandje in de verte? Nou, maar Rimpel, wel een orkestje. <laughs> het wordt nog gezellig daar. Ik ben Zomaar. benieuwd. Ik hoop maar dat al die zwakke plekken goed zijn aangegeven, Karen. En hoe ze daar ja. dan langs gaan komen. Nou, we horen van je. Je zult vanzelf zien. Ja, we horen van je later vanochtend nog, vanuit Friesland. Amerikanen trokken zich eind vorig jaar terug uit Irak. En sindsdien is het onrustig in het land. Bomaanslagen, liquidaties en gerommel in de regering. En er wordt zelfs gesproken over een burgeroorlog in wording van Lex Runderkamp kwam een week geleden aan in de hoofdstad van uh, Irak, Baghdad natuurlijk. En zal daar de komende tijd de stand van het land gaan opnemen. Goedemorgen Lex. Goedemorgen. Heb je al een indruk kunnen vormen na een weekje? Ja, zeker. Kijk, er wordt hier in Irak al, al zo'n twintig jaar gevochten. En in die eerste weken die ik nu hier ben, zie je dat het land eigenlijk volkomen getraumatiseerd is. Iedereen heeft slachtoffers in de familie... of het nou uit 1991 was... toen de Amerikanen hun eerste aanval begonnen... of uit de tweede aanval. Uh, en nu de laatste jaren is hier... een ja, bijna burgeroorlog gaande tussen allerlei milities. Dus iedereen is getraumatiseerd... en het straatbeeld is heel militaristisch. Je wordt voortdurend aan je lijf betast... bij checkpoints en om gebouwen binnen te gaan. En ja, je loopt tussen de militairen op de markt, zal ik maar zeggen. Is het veilig om daar rond te lopen als westerling, als westerse hebben? Ja, de kernzin die hier iedereen hanteert uh, is... het enige wat je kan overkomen is dat je op het verkeerde moment... op de verkeerde plaats bent. Er zijn hier elke dag wel vier bomaanslagen. Uh, in, in, in, niet alleen in de Bagdad, maar eigenlijk in heel Irak, zeg maar. Die statistiek hou ik nou nauwlettend in de gaten. Dus ja, de kans dat je iets overkomt is bijzonder klein. Maar als je net op het verkeerde moment op die markt staat, dan ben je die pineus. Ja, en waarom ben je er nu? Is het de laatste maanden, weken zoveel verslechterd? Nou, het heeft ermee te maken. De Amerikanen zijn er een maand geleden vertrokken hier. Althans. Formeel zijn de strijdkrachten weg. Er zitten nog 16.000 Amerikanen in de ambassade hier in Bagdad. Maar uit het land zijn ze weg en het land staat nu op eigen benen. En ja, we hebben ons 20 jaar met dit land bezig gehouden. Met Saddam Hussein en de oorlogen en, en, en de bezettingen en de terreur. En nu in die hele golf van, van volksbewegingen en opstand in de Arabische wereld is het natuurlijk goed om te gaan kijken uh, wat, hoe dit land zich ontwikkelt. Ontwikkelt het zich in een democratische kant? Hè? President Obama toen de Amerikanen wegging, zei van er is nu een redelijke democratisch systeem geholpen. Er zijn verkiezingen geweest. Maar aan de andere kant ja, vreest men toch ook wel... dat uh, de meer radicalere islamitische stromingen in dit land de overhand krijgen. Dus op, uit vele oogpunten is het belangrijk om de komende periode hier eens rond te kijken. Ja, en hoe is het in, in de politiek? Want we horen eigenlijk alleen maar van die enorme impasses... waarop ze uh, er niet uitkomen en waarin er dus niks gebeurt. Ja, kan, als ik het even naar een Nederlandse verhoudingen mag vertalen... dan moet je denken dat uh, premier Rutte een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen uh, zijn vice-premier Maxime, uh, vice Maxime Verhaag. Oh. Uh, en dat hij ook nog blijkt wilders te betalen... om zoveel mogelijk irritatie in Nederland te veroorzaken. Ik bedoel, zo, zo, zo is het, dubbel is de politiek hier in Irak. De dus verhoudingen zijn goed. De verhoudingen zijn, uh, uh, nou ja, hoe jij het wil noemen, weet nee, ik niet. Ik was niet goed. Ja, nee. Maar het is echt het is het is oorlog tot in het kabinet. Ja. En de bevolking, uh, hoe is die er aan toe? Ja, getraumatiseerd. Ik bedoel, dit is, iedereen heeft dus inderdaad doden te betreuren. En ik merk dat mensen zeggen: luister, wij wonen in een land met ontzettend veel olie in de grond. Wij zouden net zo rijk moeten zijn als de buurlanden, die Golfstaat of Saudi-Arabië, waar echt de miljarden per week... uit de grond omhoog gepompt worden. Waar is al dat geld? Er is, veel, er is behoorlijk veel armoede hier. Mensen hebben problemen om hun eerste levensbehoeften te voorzien. En die enorme tegenstelling... Ja, daar loopt iedereen met vraagtekens in zijn ogen... als je zo op mensen op straat en zo spreekt. En daaruit voortkomt natuurlijk een enorme onvrede... tegen de eigen overheid... Overheid, tegen alle instanties, die overheid voeren ze niet. Er is geen voorzieningen voor bejaarden, voor invaliden... voor mensen die geen werk kunnen vinden. Men is zich verschrikkelijk in de steek gelaten. Lex Runderkamp is in Bagdad. Lex, dankjewel. Uh, sterkte de komende tijd. We gaan heel Dank. veel van je zien en horen. Om te beginnen, al na acht uur... dan hoort u de eerste radioreportage van Lex Runderkamp vanuit Bagdad. Er is onrust onder de studenten in Hongarije, want na je studie in het buitenland geld gaan verdienen, dat mag niet meer als het aan de Hongaarse regering ligt. Die wil namelijk dat mensen tenminste twee maal de duur van hun studie in Hongarije blijven werken. Correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, wat staat er dan precies in die nieuwe onderwijswet? Nou, er staat heel veel in, maar waar die studenten het kwaadst over zijn is, is wat je zojuist al zei. Hè? Als ze een beurs willen, dan moeten ze een contract ondertekenen... waarin ze vastleggen dat ze na hun studie in Hongarije zullen gaan werken. En De formule daarvoor die klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het komt op het volgende neer. Stel nou eens dat je afstudeert na vijf jaar studie op je 25ste... dan moet je voor je 45ste tenminste tien jaar in Hongarije werken... En als je dat niet doet, dan moet je je studieschuld plus rente terugbetalen aan de, sta aan de staat. En afgezien daarvan wordt het, uh, het, aantal, het aantal studiebeurzen verlaagd. En moet het onderwijs hoe dan ook uh, het met 100 miljoen per jaar minder doen. En dat is voor Hongaarse begri begrippen echt een enorm bedrag. Ja, dus voordat ze al aan de studie beginnen worden ze al gebonden aan, aan de eigen staat? Ja, dat, dat, dat klopt en dat is voor een deel een bezuinigingsmaatregelen. De regering hoopt hierdoor minder studenten, dat er minder studenten een beroep gaan doen op die studiefinanciering. En uh, Hongarije moet ook echt bezuinigen, want het, het land zit echt in enorme financiële problemen. En net als Griek, bij Griekenland is een faillissement van de staat zeker niet uitgesloten. Maar er zit ook iets anders achter. Een probleem dat voor deze hele regio geldt. Veel afgestudeerden die vertrekken zo snel als ze kunnen naar het buitenland als ze eenmaal hun bul hebben. Hebben. Omdat ze daar nou eenmaal, ja, ze kunnen daar meer verdienen, de, de carrièrekansen zijn groter. En uh, dat heeft als gevolg dat er een enorme uh, brain drain aan, aan de gang is. met dramatische gevolgen voor, uh, voor landen als Hongarije. En daar wil de Hongaarse regering ook graag iets tegen doen. Ja, is dat echt een probleem, die brain drain? Want uh, dwang is natuurlijk nooit goed. Maar zit er, zit er iets in, in, in de maatregel om die studenten te proberen binnen te houden? Ja, zeker. Het is voor, voor heel veel bedrijven, maar ook overheidsinstellingen, allerlei andere instellingen, vaak moeilijk om gekwalificeerde mensen te vinden. Omdat er zoveel van die mensen in het buitenland zitten. De Verenigde Staten is populair, maar natuurlijk ook Europa. Hongarije is lid van de Europese Unie. En ja, Hongaarse afgestudeerden, die keurt je dus overal in, in Hongarije aan de slag. En dat doen ze dan ook in grote getalen. Nou, studenten vinden het natuurlijk niet leuk, onrustig, zei het net al. Onder die studenten, wat doen ze er tegen? Daar we zijn eerder deze week bij temperaturen van 50. Onder nul een, een nachtwaken gehouden in de hoofdstad Budapest. Daar kwamen maar weinig mensen op af. Overigens is er ook al eind vorig jaar gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. Ik denk dat die demonstraties nog wel even door zullen gaan. En zeker als het straks een beetje warmer wordt, dat ze ook wel zullen groeien. Nou, verder hebben Europese studentenbonden solidair met hun, hun collega's in Hongarije hun beklag gedaan bij, bij de Europese Commissie. Omdat ze zeggen dat die wet in strijd is met de Europese regels. En daar lijkt het eerlijk gezegd ook wel op. Het zou zo maar dat Brussel, dat toch al heel kritisch is over Hongarije... zich met deze zaak gaat bemoeien? David Jan, Godvaar over de studenten in Hongarije... die boos zijn op de regering. Wat, twaalf? Ja, alleen bij een cv-ketel van Nevid. Geen twee, geen vijf, geen zeven, geen tien. Oh. Maar twaalf, jaar garantie helemaal gratis. Zo.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 Overtuigend presenteren of voor de vuist wegspeechen, leer je met de training Spreken in het openbaar. Kijk op Spreek.nl. Dat is Spreek.nl. Van Pieter Vrijters. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spa Online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 De Grieken krijgen nog geen geld en NMA kritisch over vergelijkingssites. Het is half acht goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Griekenland krijgt voorlopig nog niet de tweede noodlening van 130 miljard euro. Dat is in Brussel besloten op de vergadering van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Voorzitter Jonker van de Eurogroep zei dat ze eerst garanties willen voordat het tweede Griekse noodfonds wordt uitgekeerd. We did not yet have all necessary elements on the table to take decisions today. Jonker stelde een aantal voorwaarden aan een nieuwe noodlening. Allereerst moet het Griekse parlement volgens hem nog zijn steun uitspreken voor het bezuinigingspakket. En daarnaast moeten de Grieken snel duidelijk maken hoe ze dit jaar nog eens 325 miljoen gaan bezuinigen. Minister De Jager van Financiën.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 GroenLinks blokkeert verdere uitbreiding van politietrainingen in Afghanistan, schrijft de Volkskrant. Fractieleider SAP wil niet dat Nederlandse politietrainers ook opleidingen gaan verzorgen voor de noordelijke grenspolitie in Afghanistan. Dat heeft een woordvoerder van SAP tegen de krant gezegd. Ook wil GroenLinks niet dat Nederlandse politiemensen gaan trainen die buiten de provincie Kunduz gaan opereren. Zonder steun van GroenLinks is er in de Kamer geen meerderheid voor uitbreiding van de trainingsmissie. De Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA, is kritisch over de kwaliteit van vergelijkingssites voor sparen en reisverzekeringen. De NMA onderzocht bijna 40 verschillende sites. In 60 procent van de gevallen klopte een groot deel van de spaarrentes of de verzekeringspremies niet. En de NMA pleit nu voor een gedragscode voor vergelijkingssites.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 zij is een klein uur weg geweest en is vervolgens in dezelfde omgeving van die burgemeester Tijsensstraat uh, door hem weer afgezet. En het is nog onduidelijk hoe het met het meisje gaat. De politie is op zoek naar de man. Hij reed in een kleine blauwe auto met een gele streep.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 Paul McCartney heeft in Hollywood zijn eigen ster op de Walk of Fame gekregen. De 69-jarige zanger heeft de ster gekregen omdat hij 50 jaar actief is als professioneel muzikant. En die ster van hem die ligt naast die van zijn voormalige bandgenoten John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. McCartney bedankte hen. Ik kon het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 Aan de kust wordt het 3 graden, maar in Limburg blijft het een enkele graad vriezen. ANEB verkeersinformatie Het is relatief rustig op de weg. Er staan twee files. Op de A27 Breda richting Utrecht... tussen Oosterhout-Zuid en Knoopend-Hooipolder, 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen met pech gestrand. De rechte rijstrook is afgesloten. En de andere kant op de A27 naar Breda... tussen Hank en Geert Ruidenberg, 2 kilometer. daar is een kapotte auto gestrand en die blokkeert de rechte rijstrook.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 Kies nu ook voor goedkoper tanken. Kies voor Tango. Kijk op Tango.nl, waar u kunt volgooien zonder helemaal leeg te lopen. Tango. Iedereen goedkoper tanken. Zes minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal te volgen op internet via NOS.nl... of via Twitter voor uw vragen en opmerkingen NOS Radio 1 minister Schultz van verkeer wil dat NS en ProRail bij winterweer voortaan eerder overgaan op een aangepaste dienstregeling. Schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze ingaat op de ontregelingen op het spoor van afgelopen weekend. Daar ga ik over praten met Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Jacques Bonas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een brief van maar liefst 19 kantjes. Geeft die voldoende duidelijkheid? Nou, het geeft wel aan de minister heel veel heeft uit te leggen. En wat in ieder geval opvalt is dat er, uh, ja, dat er een erkenning is dat, dat de NS en ProRail onder verantwoordelijkheid van de minister niet klaar waren voor, voor deze winter. Dat was wel beloofd. De minister had dat helemaal uitgezocht onder haar verantwoordelijkheid. En ja, daar ze, heeft ze 19 kantjes voor nodig om uit te leggen waarom ze niet klaar was. En waarom was dat dan? Waarom waren ze nog niet klaar? Nou ja, ze, ze heeft dus op heel, heel, heel veel punten hebben ze, hebben ze, heeft ze onvoldoende doordacht. Een van de punten wat heel erg opvalt is dat ze nu pas gaat kijken of die wissels eigenlijk wel uh, voldoende functioneren. Ja. En uh, ze heeft tegen de Kamer gezegd dat, dat, dat er een uh, heel onderhoudsprogramma zou zijn uh, naar die wissels. Dat is een van de meest cruciale, cruciale factoren in ons spoor, vooral omdat we een heel druk spoor hebben. En nu blijkt dat ze zegt, ja, misschien zijn die wissels in zichzelf helemaal niet goed genoeg... en moeten we wel hele andere wissels gaan kopen. En ja. Dat is een vrij, vrij, fundamentele, vrij, vrij fundamentele kritiek op, uh, op haar aanpak. Ja, u zegt steeds ze en ze zou gaan kijken, maar is dat niet een zaak van NS en ProRail zelf? Die zijn toch grotendeels zelfstandig. Gaat ze daar nog wel over? Ja, daar gaat ze wel over. Ze zegt ook aan het begin dat zij daarvoor verantwoordelijk is. En dat zij, dat zij nu... Uh, zij wil nu weer een nieuw onderzoek gaan doen. Uh, ze, ze komt nu zelfs met elf vragen die opnieuw opgelost moeten worden. Uh, die kent die dus aangaven van... ja we hebben heel veel dingen dus eigenlijk helemaal niet uitgezocht. We waren helemaal niet klaar voor deze plannen. Zij gaat erover. Zij is ervan verantwoordelijk. En zij moet vervolgens met NS en ProLog zorgen dat het in orde is. Maar de, de Tweede Kamer discussieert met de minister. Ja, vindt u ook dat ze al consequenties had moeten trekken? Misschien niet voor zichzelf, maar um, voor anderen... Uh, uit het feit dat het zo mis al is gegaan? Nou, ze, ze heeft zelf net onder haar verantwoordelijkheid is er een nieuwe president-directeur bij ProDil aangesteld. Dus het is wel erg makkelijk om dan meteen uh, daar weer iemand uh, te uh, ja. ontslaan. Maar goed. De vraag is iemand gewoon, is en, dan ja, verantwoordelijk. Uh... Ja, zij, zij is dus verantwoordelijk. En zij zegt dus nu, zij zegt dus nu van, ja, ik, ik, zij neemt die verantwoordelijkheid. Maar zij wil nu ook een heel groot nieuw onderzoek gaan optuigen. En wij vinden dat dat, dat, dat niet meer door de minister en haar departement kan worden gedaan. Hmm. Ze hebben ons van tevoren gezegd. Nu gaat, het, nu gaat het goed. Uh, er is zelfs het recelse plan was dus kennelijk zo labiel... Dat men, niet, uh, uh, dat men niet van tevoren heeft gezegd... we gaan het op tijd uittesten. Dus men zag dat er winterweer aankwam... en nog ging men niet om naar een andere dienstregeling. Dan kan de minister nu wel zeggen... dat we in, in de toekomst beter doen. Maar ik ben zelf bij ProRail geweest... en hun, hun enige makken was, hun probleem zeiden ze... konden we maar testen. En dan komt er winterweer aan... en dan gaat men toch dus kennelijk eigenzinnig door... Met, uh, met het voeren van dezelfde dienstregeling. Ja. Waarom is er op dat moment niet besloten om meteen om te gaan? Dan kan de minister wel zeggen dat gaan we in de toekomst doen. Maar dat gaat nu moeten zitten. Ja, maar goed, u zegt, uh, dan moet je flink ingrijpen. Hebben ProRail en NS de middelen daarvoor om dat te doen op het ogenblik? Nou, de minister zegt van uh, we, we moeten heel erg naar Zwitserland gaan kijken... De minister weet ook dat in Zwitserland er veel meer geld gaat naar onderhoud, dat er veel meer mensen paraat staan en actief zijn op het moment dat het slecht gaat met het weer. Dus dan zal ze ook moeten aangeven of ze uh, zegt van ja, ons spoor moet eigenlijk heel anders aangepakt worden. Kijk, wij doen in Nederland net alsof het uh, heel af, af en toe winter uh, aan het worden is, hè? maar we hebben wel vier jaar achter elkaar de Nederlandse kampioenschappen op natuurreis. Het geeft dus wel aan dat we gewoon, gewoon we moeten gewoon gaan wennen aan winters. Ja. Dus is dit spoor nog wel klaar voor onze winters? Of we zeggen, we accepteren het en dan gaat elke winter gaat het spoor eruit. Maar als je ziet wat, tot wat voor drama en ellende dat in Nederland leidt... Ik, heb ik niet het gevoel dat de Nederlandse bevolking dat zal gaan accepteren. Goed, ze dus moeten een keuze maken. Ja. PvdA, Tweede Kamerlid, Jacques Monas, hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we naar de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. De raad van commissarissen weg. Directeur blind en sturkenboom weg bij Ajax. Alle problemen opgelost? Ja op het oog uh, zullen een heleboel mensen denken hè, hè, nu is er duidelijk ruimte voor uh, de kruifgezinden. Ze zijn inderdaad weg de raad van commissaris Kruif zelf ook, maar die zal als adviseur natuurlijk aanblijven. Blind en Sturkenboom weg en dan kunnen we allemaal mensen benoemen, ja knikkers, uh, die het plan Kruif gaan omarmen. De bestuursraad heeft eigenlijk geen andere keus gezien de, de korte recente historie, dus die mensen zullen er ook wel komen. Wat niet wegneemt dat er ook binnen de Ajax-organisatie heel veel mensen zijn die nu het zwijgen ertoe doen, maar diep in hun hart misschien zullen denken. Ik had wel gehoopt dat er misschien een ander soort oplossing of zelfs een hele andere richting gekozen zou zijn. Ja. Maar goed, die zullen hun mond houden. Dus op papier is er nu alle ruimte voor de kruipgezinden. Die zullen moeten gaan bewijzen dat ze met hun plan van aanpak met betere talenten, doorstroming en een heel ander type opleiding Ajax weer terugbrengen in de vaart der Volkeren. Mensen die hopen en denken dat dat op hele korte termijn al effect zal hebben, die komen zeker van een koude kermis thuis. Maar het zal sowieso nog maar we moeten blijken hoor, of deze aanpak die nu gekozen is, of dat de enige weg naar succes is. Dus veel sepsis eh, rondom deze oplossing. Maar goed, er is wel in ieder geval enige duidelijkheid gekomen in de en, conflict. Ja, Het klinkt een beetje, Tom, alsof dit nog jaren door kan etteren. Nou, de, de, de schade die is toegebracht eh, aan de vereniging eh, is immens. Die was er al een tijdje doordat er meerdere kampen waren. Maar nogmaals, nu zijn er heel veel mensen die er het zwijgen toe doen. In functie zitten bij Ajax en zullen zeggen dat ze blij zijn. Maar diep in hun hart toch een andere richting uh, gedacht te hebben. En in dat opzicht zou dit nog wel eens een, een heel, heel lang probleem kunnen zijn... voor deze vereniging, ja. gaan we naar de echte sport, naar tennis. Nederland speelt tegen Finland in de Davis Cup. Kan dat nog een probleem worden? Nou, dat zou officieel uh, niet moeten. Helemaal niet nu. Uh, uh, Niemine, dus doet wel een Niemine mee. Dus laat je niet op het verkeerde been zetten. Maar de beste Niemine heet Jarko Nimine. Is veruit hoogst geclasseerde speler van Finland. Die uh, komt niet in actie vandaag. Uh, Hazen en de Bakker spelen in het enkelspel Tegen mensen die rond de 600ste plaats op de wereldranglijst bivakeren. Uh, nou mag je niet onderschatten. En allemaal dit soort dingen, dat weet ik. Maar Nederland moet dit klusje tegen Finland... dit weekend toch wel echt heel eenvoudig gaan klagen. En eigenlijk zou het morgen naar de dubbel gebeurd moeten zijn. Maar anders in ieder geval zondag met een derde enkelspel. Want die enkelspelen die moeten gewoon door Nederland uh, gewonnen worden. Dus we mogen wel een beetje optimistisch zijn dat Nederland deze partij gewoon moet gaan winnen hoor. Goed, En Wat zijn onze kansen bij uh, wereldbeker Shorttrack? Short Track? Want het is in Nederland, dat is op zich al un uniek en, en toch schaatsen. En we doen het goed hartstikke goed. Het is een heel plan geweest. We konden daar een paar weken geleden een heleboel Europese successen van melden. Shinky Knecht, Niels Kerstelt, uh, goud en zilver. De aflossingsploeg, allebei goud. Jorien Ter Mors, zilver. Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat in deze sporten de aller allersterkste toch vooral uit Azië komen, met name uit Korea en in iets mindere mate uit China. Dan heb je Canada en de Verenigde Staten, waar dit van oudsher een hele grote sport is. Kortom, het dramatisme van medailles die je in Europa haalt uh, vertaalt zich niet meteen in medailles bij wereldbekerwedstrijden. Maar bijvoorbeeld vorige week hebben we ook een bronzen medaille eruit gestrekt. Bij de aflossingen doen we mee. Kortom, het is in ieder geval zo dat je met heel veel hoop en, en goede verwachtingen kunt gaan kijken naar allerlei Nederlanders die gaan proberen uh, in finales te komen en misschien zelfs medailles te halen. Het zal niet zo eenvoudig zijn, maar deze sport uh, is in opmars, ook qua aantrekkelijkheid, ook qua publiek. Dus uh, ja, dit weekend wereldbekerfinale in Dordrecht, je zei het al, dat is een, een unieke gelegenheid om ook die Nederlandse toppers in actie te zien en en de oogst zal niet zo heel groot zijn, maar Nederland komt er wel aan met deze sport. En dat zullen ze duidelijk maken dit weekend. Tom, dankjewel. Prettig weekend. Tot maandag. Eerst zien, dan geloven, zeggen de Europese ministers van de Eurolanden tegen Griekenland. Want wat is dat bezuinigingsakkoord, wat ze daar in Griekenland hebben gesloten, eigenlijk waard? Dat bespreek ik zo met Ivo Arnold. De verkeersinformatie bij de ANWB, bij Nand Zwaan. Het wordt nu geleidelijk aan wat drukker op de weg. Print hier en daar een file te ontstaan. Maar die op de A27 die stonden er al wat langer. Van Breda naar Utrecht is een vrachtwagen gestrand met pech bij knopend Staat video vanaf Oosterhout, 5 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. En ook op de A27 naar Breda staat een kapotte vrachtwagen. Bij Geertruidenberg ditmaal. Video vanaf Nieuwendijk, 5 kilometer. En ook daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Kwart voor acht. Er moet een gedragscode komen voor vergelijkingssites voor sparen en reisverzekeringen. Want veel sites die er nu zijn, daarvan is de kwaliteit niet goed. Zegt de Nederlandse mededingingsautoriteit die daar onderzoek naar heeft gedaan. Barbara van der Rest van de NMA, goedemorgen. Goedemorgen. Om welke sites gaat het? Uh, nou, het gaat om bijna 40 sites uh, die we hebben onderzocht. En daarvan vinden we inderdaad, we zijn niet tevreden uh, over de kwaliteit van die sites. Die hebben we getoetst op volledigheid, correctheid en transparantie. En ja, eigenlijk zijn er maar twee sites uh, betreffende reisverzekeringen die daar positief uitkomen. En dat zijn geld.nl en independer.nl. En wat is er mis bij die andere? Nou, uit onderzoek blijkt dat uh, eigenlijk 60% van die vergelijkingssites, een belangrijk deel van die spaarrentes of verzekeringspremies, dat die niet kloppen. En daarnaast blijkt dat ongeveer 30% van de vergelijkingzijds voor die spaarrekeningen... en driekwart voor de reisverzekeringen te weinig producten tonen. Ja, en die twee kenmerken zijn toch wel heel belangrijk ja. om een goede keuze te kunnen maken. Want je moet wel volledig zijn natuurlijk. Precies. Ja, en de goede gegevens hebben. En de goede gegevens en... hebben, want ja, anders kom je er achteraf achter... dat uh, ergens anders bijvoorbeeld een spaarrente veel aantrekkelijker is. Ja, dat is wel opmerkelijk, want je zou toch zeggen... die gegevens vragen ze toch op bij de aanbieders van de producten. Nou ja, uit ons onderzoek blijkt in ieder geval dat dat uh, bij die sites niet uh, allemaal volledig is en correct is. En ja, we sporen ze nu aan om dat zo snel mogelijk te gaan verbeteren. Ja, zit, het, zit het er ook in, in de aanbieders? Zitten daar ook bepaalde belangen achter? Heeft u dat onderzocht? Dat hebben we ook onderzocht. En bij voor beide, uh, beide uh, sites, dus voor de spaarrekeningen en de reisverzekeringen geldt... dat bijna in de helft van de gevallen het niet duidelijk is wie er achter de site zit. Aha. Of hoe ze hun geld verdienen. Dat zou dus een, ook een aanbieder kunnen zijn van een reisproduct of een spaarproduct? Dat klopt. En, en wij vinden dat je daar ook gewoon duidelijk in moet zijn... Uh, richting uh, de bezoeker van de site. Ja. En zelfs u kon daar niet achter komen wie daar dan voor verantwoordelijk was? Uh, dat, dat is ons niet uh, duidelijk geworden. En dus daar uh, zeggen we ook, uh, ja, maak dat duidelijk op je site. Ja. Waren er ook klachten over, over die site? Nee, het is niet zozeer dat wij er klachten over hebben gekregen. Anders dan dat, omdat dit uh, eigenlijk verzekeringen zijn... Die door heel, of verzekeringen en spaarrekeningen... door heel veel uh, consumenten worden afgenomen... en dus ook voor de, he, via vergelijkingssites worden vergeleken... Hebben wij zoiets van dat gaan we eens bekijken of dat allemaal wel, uh, ja, of ze aan de kwaliteit voldoen. Ja, behalve die twee uh, lijkt het op een redelijke jungle. Is er iemand die daar ordening in moet brengen? Is, moet er een instantie komen, een keurmerk? Mm, nou, wat wij eigenlijk voorstellen is, stel een gedragscode op en probeer dan uh, met een aantal grote sites of met elkaar te komen tot een aantal kwaliteitsregels waar je als site in ieder geval aan moet voldoen. En dat willen we in eerste instantie gewoon uh, bij de markt laten liggen. Dus bij de partijen zelf. Om daar een, uh, ja, tot een goede aanzet te komen. Barbara van der Rest van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan naar Alberts in Friesland. Ze is daar niet voor een volksfeest. Maar voor de echte schaatsliefhebbers. Alhoewel zij net een dweilorkestje signaleerde. <lacht> Toch? Ja. <lacht> zijn er nog veel mensen onderweg? Ja, ja, inmiddels zijn die weer vertrokken. Nu heb oh. ik niet helemaal. Er zijn er al, nou, er zijn er al weer een paar honderd mensen die kant opgegaan en die kant is dan richting Sneek. En terwijl ik hier sta aan de oever, op de oever uh, langs de Zwetten, zie ik dat er ook mensen inderdaad in Leeuwarden zelf gestart zijn. Die komen nu met een behoorlijke vaart hier langs gestraatst. En, uh, maar er zijn dus ook een heleboel mensen die net buiten de stad uh, hun auto hebben geparkeerd en uh, de schaatsen onder hebben gebonden en vertrekken. En ik moet zeggen, dat begint nu wel een beetje af te lopen. Dan staat hier nu eigenlijk vooral een heel grote parkeerplaats vol met auto's. Uh, en hiernaast bij staat een meneer die net zijn zoon aan het uh, uh, aanmoedigen en uitzwaaien is. Zelf maar niet meer schaatsen, meneer? Nou, uh, nee. Ik heb uh, de laatste, uh, deze week heb we al vijf keer op schaatsen, maar ik heb, neem even uh, pauze. Ja, maar u heeft hem wel geschaad, vertelde u. Ja ja ja, ja, ja, ja. De Elfstedentocht. Een gedeelte van de Elfstedentocht, klopt. Uh, verschillende keren hebben we altijd uh, een poging gewaagd om zo ver mogelijk te komen. He? Precies, nou ja, en een poging wagen, dat geldt voor alle mensen die vandaag starten. Er zijn heel geoefende mensen bij, maar er zijn ook mensen die zeggen... nou, ik doe het voor de gezelligheid en ik zie wel hoe ver ik kom. En uh, nou, ik zal zo meteen eens eventjes in de auto stappen en een eind uh, de route af gaan rijden. En dan eens kijken, onderweg, hoe het ervoor staat. Of de mensen nog steeds kunnen lachen en nog steeds een beetje zin hebben. Of dat met deze toch wel felle wind het allemaal toch wat zwaarder blijkt dan men van tevoren dacht. Karen Albert gaat de zon zo zien opkomen in Friesland. Ministers van de Financiën van de 17 eurolanden waren gisteravond in Brussel bij elkaar om te praten over Griekenland. Ze hebben besloten nog niks te besluiten over een nieuwe miljardensteun voor het land. Ze eisen van de Grieken meer duidelijkheid over de hervormingen en vooral meer zekerheid over de uitvoeringen van. Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Ivo Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het verstandig dat ze zeer sceptisch tegen de Griekse plannen staan en eerst maar eens even het moeten zien? ja, dat is alle reden toe, hè. En als de Grieken zo moeilijk doen om een akkoord uh, te sluiten, ja, dan ga je niet onmiddellijk uh, ja zeggen als Eurogroep. Um, ik denk dat het terecht is dat ze een aantal politieke zekerheden vragen. Zoals een gang langs het, parlement, het Griekse parlement. Die zekerheden die ze vragen over de implementatie... dat lijkt me niet realistisch. Want die implementatie zal de volgende week niet anders zijn. Ik wou net zeggen. En ze geven ze maar een paar weken de tijd als we minister De Jager moeten geloven. Ja, want dat hangt ook natuurlijk af van die deal die de Grieken hebben met de banken. Hè. Die moet ook voor half maart gesloten worden. Omdat half maart moeten de Grieken weer veel leningen aflossen. Dus daar zit wel een, een tijdsdruk op. Ja, de, de jager zei ook, ja, ik heb alle reden om hier uh, sceptisch over te zijn. Want de laatste jaren heeft Griekenland nou niet echt flink zijn best gedaan. Klopt dat? Nou, Ze hebben wel wat gedaan. Ze hebben vooral bezuinigd en het tekort toch wat teruggebracht in moeilijke omstandigheden. Maar waar ze het echt laten afweten is bij de structurele hervormingen. Vrijwel bij alle hervormingen, of je het nu hebt over belastinginning, uh, over privatisering, een kleinere overheid, de arbeidsmarkt, noem maar op, ze lopen continu achter op schema. En die structurele hervormingen, die zijn echt nodig? Meer dan uh, actuele, snelle bezuinigingen? Ja, veel meer. Want die, die snelle bezuinigingen op de overheidsbegroting... Ja, die, die bezuinigen de economie kapot. Terwijl je juist die hervormingen nodig hebt om groei te krijgen. En alleen met economische groei in Griekenland... Uh, zul je die schulden beheersbaar houden. Ja, dat is natuurlijk steeds het slappe koord waarop ze balanceren. Aan de ene kant, hoe hou je de economie in stand... en zorg je toch dat je minder uit gaat geven? Ja, en dat is een hele moeilijke en wat dat betreft uh, helpt het ook niet... dat de Griekse overheid toch een beetje de indruk wekt... dat ze dingen doen omdat ze het moeten doen om nieuw geld te krijgen... en dat ze niet echt vol overtuiging die Griekse economie willen uh, hervormen en moderniseren. Want uh, dat laatste heb je eigenlijk wel nodig om ook de indruk te wekken... richting de private sector, richting investeerders... Uh, dat vanaf nu het anders gaat en dat uh, bedrijven uh, weer kunnen investeren in de Griekse economie. Ja, dus u zegt ze kunnen beter iets besluiten wat over twintig jaar pas effect heeft, maar dan ook echt goed, dan, dan dit soort maatregelen? Nou, ze hebben een snelle kritische massa aan, hervor aan hervormingen nodig, op, op alle fronten, zodat uh, buitenstaanders de indruk krijgen dat er echt wat verandert. En die indruk geeft nu de Griekse regering niet. De Griekse regering geeft vooral de indruk dat ze dingen doen, omdat ze dingen moeten doen. Mm. En, en nu in die plannen, daar is nog niet alles over bekend, hè, maar goed, ze gaan 3,3 miljard bezuinigen dit jaar, en dan bijna 15 miljard tot 2015. Daarvoor worden 15.000 ambtenaren ontslagen. En gaat dat 22% ...af van het minimumloon. Noemt u dat structurele hervormingen? Dat zijn voor een deel structurele hervormingen... ...want je hebt natuurlijk in een land als Griekenland een kleinere overheid nodig... ...om de private sector meer lucht te, te geven. Je hebt ook een betere concurrentiepositie nodig. Dat betekent toch dat de lonen omlaag zullen moeten gaan ja. in Griekenland. Dus dat doet pijn. Een groot deel van de welvaart die voor de kredietcrisis is opgebouwd in Griekenland... ...is eigenlijk gebaseerd op, op drijfstand. Ja, maar dit zegt u, zijn dus redelijk, redelijk goede maatregelen. Als ze dit kunnen doorzetten dan... Dus er ja, zijn een paar maatregelen, maar daarnaast zijn er in eerdere steunpakketten uh, veel langere lijsten met maatregelen afgekondigd. Die gingen over belastinginning, privatisering, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En daar liggen ze achter op schema en daar moeten ze vaart maken. Dus wat dat betreft gaat het ook niet zozeer om de nieuwe maatregelen, maar om de uitvoering van de oude maatregelen. Nou, ja, dat zegt de Duitse minister van Financiën ook, Schorpele, die zegt ja. ook, kom die oude afspraken nou eens na. Waar zou u nou op zitten te wachten? Welke structurele maatregel uh, zouden ze daar moeten nemen? Nou, het is een combinatie van een heleboel structurele maatregelen die de indruk wekken dat uh, de Griekse economie echt anders wordt gemanaged door de overheid. Dat niet de politieke partijen weer alle staatsbedrijven runnen en daar hun vriendjes benoemen. En uh, vriendjespolitiek, cliëntelisme, alle oude gewoonten, daar moeten we vanaf. En dan moet een nieuwe wind waaien, maar met de huidige generatie van politici zie ik dat nog niet zo gauw gebeuren. Nee. Nou, misschien wordt het na de verkiezingen daar wat anders. Um... Heeft Europa eigenlijk een keuze? Kunnen ze over een paar weken beslissen om het niet te verstrekken, die tweede lening? Want dan gaat Griekenland gewoon van Ja, een faillissement is nog steeds erg onantrekkelijk. En daar komt bij dat er nu die deal is met de banken... over een substantiële afschrijving op de uh, private uh, leningen bij de banken... en bij ja. financiële instellingen. Dus wat dat betreft zou ik me verbazen als ze deal, deze deal nog laten klappen. Goed. Ivo Arnold, hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal overzicht met Bas Schemming een kerkhof van niet-ingeloste beloftes en symboolwetgeving. VVD-corrivé Ed Nijpels heeft flinke kritiek op zijn partij. In het Algemeen Dagblad zegt hij dat de VVD te ver opschuift in de richting van de PVV. En als voorbeeld noemt hij de invoering van de minimumstraffen. Nijpels vindt het een onzinmaatregel. Ook heeft hij fundamentele bezwaren tegen de verhoging van de griffiekosten... omdat burgers zo echt niet meer hun recht kunnen halen. De Telegraaf weet dat het CDA-minister Verhagen afstevend op een confrontatie met de PVV... Het CDA wil dat VVD en PVV akkoord gaan met hervormingen in de zorg... en op de arbeids- en woningmarkt. Zo moeten er miljarden extra bezuinigd worden. In een interview dat morgen in de krant verschijnt overigens... zegt Verhagen: Hagen, er valt niet met mij te spreken... over bezuinigingen zonder te hervormen. Maar de PVV wilde eerder niet tornen aan de WW-duur en het ontslagrecht. Er is een vingerafdruk gevonden op het schilderij... de heilige Christoforus van Jeroen Bos. Maar of die van de meester zelf is is nog niet te zeggen. Vanwege het Bosjaar in 2016 bekijkt een onderzoeksteam... alle schilderijen van Bos. En de afdruk zit in de verf. En dat betekent dat hij van Bos, van een van zijn assistenten... of van zijn vrouw kan zijn, zegt een van de onderzoekers... in het Brabants Dagblad. Misschien dat we op een ander werk nog een afdruk vinden... en dan kan het interessant worden. En dan naar het ziekenhuis dat naar de schilder is vernoemd... het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch. Daar heeft een plastisch chirurg jarenlang illegaal borstimplantaties ingebracht... bij honderden vrouwen. Die betaalden hem zwart. De chirurg is inmiddels overleefd, schrijft de Telegraaf. Bij een deel van de vrouwen heeft hij de omstreden pipimplantaten geplaatst. Voor een gedupeerde was de chirurg berucht in Den Bosch... volgens een gedupeerde en omgeving. En stond hij ook bekend als de titendokter. Het ziekenhuis laat weten zeer verbaasd te zijn werd hij eerst niet op de hoogte gebracht van de aanstelling van Louis Vergaal. Nu wist Johan Cruijff ook niet dat zijn medecommissarissen zouden opstappen bij Ajax. Dat heeft hij via zijn advocaat laten weten aan Nusport. Kruif ja. Ja, ja, het... ja, houdt zich aan de belofte om zijn functie neer te leggen als de andere vier ook opstappen. Maar hij zal niet als eerste vertrekken, want hij wil tot op het laatst op toezien dat het beleid in lijn met de wensen en de plannen van de club wordt uitgevoerd. In Israël is een oproep gedaan aan premier Netanyahu om nog even niet Iran aan te vallen, tenminste niet voor 29 mei. Want dan geeft Madonna een concert in Tel Aviv. Haar fans hebben een Facebookpagina opgericht met die boodschap, schrijft de krant Haaretz. In Israël wordt druk gespeculeerd over een op handen zijnde aanval op nucleaire installaties in Iran. Een andere Amerikaanse zangeres, singer-songwriter Cat Power... heeft haar bezoek aan Israël inmiddels afgezegd... vanwege de situatie in de Palestijnse gebieden. En op internet is nu ook een website meld.Limburgers te vinden. Daar kunnen bezoekers die overlast hebben van Limburgers... of een baan zijn kwijtgeraakt aan een schobbejak uit het zuiden... met een hoge alcoholinname dit melden. En de site lijkt als twee druppels water op het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen... dat door de PVV is geopend. En bij het formulier wordt dan wel gevraagd het een beetje leuk te houden. Op de website prijken logo's van niet bestaande politieke partijen... als de Partij voor Overijssel en de Partij voor Friesland. Er zijn al tientallen reacties op de site geplaatst. Meld L1, de regionale omroep van Limburg. Ze krijgen we druk op die site, zo met de carnaval.